...wordt vrijwel zeker de nieuwe voorzitter van de eurogroep Werkgroep in Brussel. Zijn enige tegenkandidaat, een fin, heeft zich teruggetrokken. Nederland veralt daarmee de positie van Jeroen Dijsselbloem als Eurogroep voorzitter voor een nieuwe topfunctie in Brussel. De EWG is de werkgroep die de topbijeenkomsten van de eurogroep voorbereidt. Morgen is de officiële stemming. In Amerika zijn de regels voor netneutraliteit geschrapt. En dat betekent dat telecomproviders in de VS veel meer te zeggen krijgen. Ze mogen zelf bepalen wie wat kan zien op internet... en kunnen bepaalde sites, zoals YouTube of Spotify, voorrang geven... en bijvoorbeeld sneller laten laden. Het besluit heeft geen gevolgen voor Nederland. Hier is netneutraliteit in de wet vastgelegd... en is al het internetverkeer gelijk. En dan uh, schakelen wij nu over naar de raadzaal in Zandvoort... waar burgemeester Niek Meijer iedereen welkom heet. En uh, wij gaan luisteren naar de raadsvergadering over het Watertorenplein. Gebruik je voor die beraadslaging een reguliere datum... maar iedereen snapt dat gelet op de volle agenda... maar ook uh, de dynamiek op dit dossier... dat het niet zo lang moest blijven wachten... Dat is de reden waarom deze avond is gekozen. Ook al kwam die een aantal van u niet uit, desalniettemin veel waardering voor het feit dat we hier compleet zitten. De hoofdvraag die nu voor ligt in deze vergadering, waarop u individueel en collectief een antwoord moet geven, is, bent u van oordeel dat u beïnvloed bent toen u stem uitbracht in de raadsvergadering van 27-28 juni jongstleden over de plantkeuzewatertorenplein, nu u het integensrapport heeft gelezen? Een tweede onderwerp vanavond betreft mogelijk het wel of niet tijdelijk stopzetten van het Watertorenpleintraject door het college van BNB. Zoals u weet heeft het college haar mening inmiddels bepaald en ook een uh, besluit daarover genomen. En dat is ook aan u toegezonden. Het zit ook bij de stukken. Ik wil in deze vergadering ieder lid van de raad de kans geven zijn of haar eigen oordeel te geven. Maar uiteraard kan dat ook per fractie. Ik zal in de eerste spreektermijn geen interrupties toestaan. Het is een beetje het systeem van uh, de begroting, zodat een ieder ongestoord zijn of haar inbreng kan leveren. In tweede termijn is er meer ruimte voor debat en of interrupties. En aan het einde van de vergadering gaan we kijken wat mogelijke conclusies zijn. En tussendoor, wellicht ook, dan zal ik zo nodig uit mijzelf of op uw verzoek dat gaan doen. Zoals u weet hebben we altijd nog later het verslag en het beeldverslag tegenwoordig. Tot slot, ik begrijp heel goed dat de vraagpunten die nu voorliggen en de achterliggende gebeurtenissen niet louter zakelijke kanten hebben, maar ook emotionele. Dat is in dit dossier niet te vermijden. En u heeft in de eerdere raadsvergaderingen aangetoond met respect te kunnen spreken over dit onderwerp en de personen die daarbij betrokken zijn. En ik vertrouw er dus ook op dat dat vanavond opnieuw gaat lukken. Dat is wat mij betreft de opening. Zijn er mededelingen van uw kant? Ik kijk rond. Dat is niet wel het geval, meneer Berendsen. Ja, ik weet niet of ik dat hier moet melden op bij het vaststellen van de agenda. Ik denk dat u bedoelt op het mogelijke initiatief raadsvoorstel. Dat is bij agenda.2, meneer Berendsen. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Dank u wel. Niemand anders... Dan ga ik naar de loting nummer 13, meneer de Gervier. Mevrouw Rietkerk, Mevrouw Rietkerk als er door een hoofdelijke stemming komt, begin ik bij u. Daarmee is agendapunt 1 gedaan. Dan gaan we naar agendapunt 2, het vaststellen van de agenda. Meneer Berens, u stak net al uw vinger op. Dank u wel, voorzitter. Um, we willen graag aankondigen een initiatiefraadsvoorstel. Voor, en dat gaat over het uh, voorgenomen raadsonderzoek uh, omtrent de Watertoren en het we hebben Op 30 uh, oktober hebben we uitgebreid daarover al um, in, in dit verband over gesproken. Toen is er een ruime meerderheid heeft aangegeven um, dit onderzoek um, in ieder geval uit te willen gaan voeren... ...in aanvulling op het onderzoek wat door u is gepleegd. En daarover gaat dit raadsvoorstel wat naast mijn fractie wordt ondersteund... ...door de fracties van Sociaal Zandvoort, de VVD, het CDA en Partij Veldwits. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Berense. Het reglement uh, zegt ons dat een initiatief raadsvoorstel... Uh, ...in stemming gebracht moet worden voordat aan de agenda wordt toegevoegd. Daar is echt een meerderheid voor nodig... En er zijn een aantal tenzijs. Uh, kent u ze of wilt u dat ik ze voordraag? U kent het reglement uit uw hoofd, denk ik. Ik in ieder geval niet, dus ik heb het even nagezocht. Ik zie vooralsnog uit... Ik zal ze even voorlezen. De tenzijs zijn het voorstel door de orde van de vergadering... samen met een ander geagendeerd voorstel of onderwerp behandeld dient te worden... Het voorstel eerst dient te worden behandeld in een andere vergadering. Of het college eerst gevraagd wordt schriftelijk te adviseren over het voorstel. In dat geval bepaalt de raad in welke vergadering het voorstel opnieuw wordt geagendeerd. In een beginsel denk ik dat, zoals ik er nu naar kijk, mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ik heb ook uh, artikel 37 uh, voor me liggen. En ik wist het wel, maar ik denk, ja, de exacte tekst kijk ik dan toch even na. En u vergeet punt 1 en 2... En punt 1 luidt, een initiatiefvoorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk via de griffier bij de agendacommissie worden ingediend. De griffie brengt de inhoud van het voorstel zo spoedig mogelijk ter kennis van de raadsvoorzitter en de overige raadsleden, de buitengewone leden en de wethouders. Punt 2 luidt, de agendacommissie beslist over het plaatsen van het voorstel op de agenda van een vergadering. Die ja. mis ik bij u. Dat klopt, ik heb ook niet gepretendeerd volledig te zijn bij dat artikel. Want ik ben begonnen bij lid 3, wat hier van toepassing is in mijn optiek. Lid 3 zegt namelijk, en daar komen ook de tenzijs voor. Lid 3 zegt, bij de vaststelling van de agenda in de vergadering, ongeacht of daarop een ingediend initiatiefvoorstel is geplaatst. kan op verzoek van een raadslid de behandeling van een initiatiefvoorstel in stemming worden gebracht. En wordt er niet tot aparte behandeling en dergelijke overgaan, tenzij HBCD. Dus ik kan het niet anders maken. Dit is uw reglement. Van toepassing is, zoals ik hem lees, lid 3. En uw raad mag bepalen of u dat wel of niet met mij deelt, die interpretatie. Want dat voorrecht heeft u. Ik ga even de fractievoorzitters bij langs, tenzij mevrouw Van der Veld alsnog mijn mening deelt. Ik ben het er niet mee eens. Ik Goed, vind dan dat Dan ga ik even 1 de 1 fractievoorzitters bij bijlangs, mevrouw worden. Van der Veld. Uh, aan mijn rechterkant, meneer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik, ik zit een beetje in dubio. En ik zal uitleggen waarom. Um, het initiatief raadsvoorstel is... Een, ik zal het kort houden ook. Het moet geen debat zijn uh, of een hele toelichting. Nee, dat ga ik ook afkappen. <laughs> het initiatief raadsvoorstel is, is op zich... is echt helemaal niks mis mee. Alleen... Nee, nee, nee, het gaat hier om artikel 37... en hoe ik het mag interpreteren ja. en aan u voorleggen. En of u die interpretatie van mij... dan wil mevrouw Van der Velde. Het is uw reglement. Ja. Ik pas ja. hem toe. Als ik hem niet goed toepas... dus. Dat is dan, ja. nou, dan, is, dan, dan hebben wij een tenzij. Een, een, een, ik vind dat hier gewoon een schriftelijk advies van het college uh, moet zijn. Omdat er gewoon wat okay. juridische consequenties zijn. U, u, u doet een beroep op lid C. Ja. Ja. Dus u zegt, ja, lid 3 kan. Ik maak hem even helemaal volledig. Ja. Maar dan passen we, willen we lid 3 en dan sub C toepassen. Ja. ja, goed. Helder. Ik ga verder. Meneer Paap. Ja, Voorzitter, uh, van voor mij betreft mag het in behandeling nemen, dus uh, puntje 3. Goed, dank u wel, mevrouw Rietkijk. Van mij ook. Dank u wel, mevrouw Rietkerk. Mevrouw Geurenson. Behandelen vanavond. Dank u wel, meneer Berendsen. Behandelen vanavond. Mevrouw Van der Veld. Niet behandelen. Dank u wel, meneer Metters. Uh, wel behandelen vanavond, voorzitter. Dank u wel, meneer Veldwies. Wel behandelen. Dank u wel, meneer Poster. Niet behandelen. Dank u wel. Dat betekent dat er een meerderheid in deze raad is om de toepassing, zoals ik hem net heb gedaan in artikel 3, eh, zo te lezen. En dat betekent dat ik nu bij hand opsteken graag van uw vraag of u voor toevoeging aan de agenda bent. Dat is de enige <tie> vraag. Of u het gaat behandelen, blijkt straks. Ja, ik kan het niet makkelijker maken. Bij hand opsteken graag. Wie is voor het toevoegen aan de agenda? Ik constateer dat voor zijn, en ik noem even de namen, meneer Hendricks, mevrouw Geurensson, meneer Kramer, mevrouw Rietkerk, meneer Paap, meneer Veldwitsch, meneer Metitsch, meneer Beelen, meneer Berensen. Wie is tegen? Tegen zijn. Mevrouw Van der Plas, meneer Hermsen, meneer Sandbergen, uh, meneer Cohen, mevrouw Van der Veld en meneer Miesenbeek. En meneer Poster, ik heb uw hand niet gezien. Ja, dat is ook, ja, dat is ook. Oh, u bent ook tegen. tegen. Goed. Tien, nou, dat betekent dat tien voor zijn en zeven tegen. Daarmee wordt het aan de agenda toegevoegd. En gelet op de een beetje logische volgorde lijkt mij dat na agendapunt drie, dat wordt dus agendapunt vier, het is een zelfstandig voorstel, en dan wordt agendapunt vijf sluiting. Mevrouw van der Veld. Ik wilde inderdaad ook nog wat voorstellen om de agenda een beetje te splitsen. Als wij puur het gaan hebben over het rapport... dan komt daar heel veel bij. En misschien is het handiger om eerst te bespreken over de beïnvloeding. Daarna een onderwerp... geen heroverweging, plankeuze. Maar dat kan dan samen met het initiatiefvoorstel. En... Als laatste punt zou ik graag behandeld willen hebben, apart het ontslag van de heer Demmers. Ja hoor, eerst spreken over het wel of niet beïnvloed zijn als raad. Het tweede, dan het heroverwegen, maar dat zou dus dat met dat initiatiefvoorstel tegelijk kunnen. En als derde, het ontslag van de heer Demmers. Uh, ik snap het niet helemaal... Hoe u dat bedoelt, mevrouw Van der Veld. Dus ik stel even een vraag ter verduidelijking. U heeft het nu over agenda punt 3. Ja. ja? Eh, als je dit in zijn geheel gaat behandelen. komen wat, daar. Wat, wat bedoelt u met dit? Het rapport van Integers, bedoelt u? Nou ja, ja? Het, het geheel. Als u daar alles bij gaat trekken, dan wordt dat inderdaad een, een lastige discussie, denk ik. En het leek ons ja. beter om het te splitsen. Ik, dat doe, we doen het wel eens vaker in die zin dat een onderwerp verschillende onderdelen kan hebben. En dan gaan we meestal aan het begin van de tweede termijn een beetje ordenen wat zijn de hoofdrubrieken. Kan op zich wel, je kunt hem ook splitsen, maar ik weet niet of dat uh, wenselijk is. Ja, en u heeft het allemaal voorbereid, dus ik, uh, als u deze splitsing wilt, dan ga ik u er ook aan houden. Ik geef het maar mee, want anders kan ik beter even een kop koffie gaan drinken. Wie wil erop reageren? Want dit is een ander ordevoorstel. Mevrouw Rietkerk, ik kom even bij u langs. Ik wil het graag in zijn totaliteit behandelen. Gelder omdat ik het 3. in zijn totaliteit Goed. heb voorbereid. Helder. Meneer Veldwies, u stapt uw vinger ook omhoog. Gewoon uh, in totaliteit behandelen. Goed. Meneer Mettens. Ik ga totaal behandelen. Ik ga de fractievoorzitter er even belangen. Meneer Posten. Totaliteit. Goed, dank u wel. Meneer Berendsen. Um, voorzitter, ik stel voor om het in ieder geval in zijn totaliteit te behandelen. Alleen ik zit nog even met een ander dilemma. En dat is het punt van... Um, in de vorige vergadering heeft uh, met name GBZ de, de positie ingenomen dat ze gezegd hebben van... Um, uh, wij gedogen het college vooralsnog uh, totdat het, um, um, het onderzoeksrapport bekend is... Um, en ik ben natuurlijk toch wel uh, benieuwd um, hoe nu GBZ daarin staat, nu dit rapport bekend is. Nee, meneer, dus meneer meneer ik ben daar Berendse, toch uh, dan uiterst uit nieuwsgierig Berendse, naar. Ik ga u onderbreken. Dit gaat puur over de agenda, niet over de inhoud. Nee, maar, maar ik praat u, ook nog ik praat u, ook ik praat niet over de inhoud. Ik praat ook nog niet over de inhoud. Ik praat juist over de procedure. Meneer Berendsen, meneer Berendse, ik heb uw microfoon weggedrukt, omdat ik het dat nee. betreft. Ja, maar dat is niet de manier, denk ik. Ik probeer juist een beetje ordentelijk met elkaar te vergaderen. Het is echt, wat u zegt, is inhoud. En dat is aan GBZ, of ze daar wel of niet op terugkomen. En aan u vervolgens bij onderdelen. Het is dus geen zelfstandig agendapunt. Uh, ik ga verder met de inventarisatie. Mevrouw Keurentson. Geen voorkeur. Mevrouw Rietkerk had me, een... Me, me, me, meneer Paap heb ik niet gehoord. Geen voorkeur, voorzitter. Meneer Hermsen. Uh, per onderdeel, als dat uh, mevrouw even kijken, Van der Veld voorstelt. Ik... Denk ik als ik... Ja. De meeste mensen zeggen toch één agendapunt. Ik laat het even daarbij. Ik was nog bezig met de agendapunten zelf. Dat betekent dat agendapunt 3 blijft staan. Agendapunt 4 wordt dan het initiatief raadsvoorstel... En agenda punt 5 wordt dan sluiting. Ja, al dus vastgesteld. Meneer Berense, u wilt waarschijnlijk het woord, maar de microfoon staat nog aan. Dank u wel. Goed. Dan zijn wij inmiddels aanbeland bij het rapport over integens en de discussie daarover. Uh, en ik vermoed dat eigenlijk ieder raadslid misschien wel het woord wil... en dat die gelegenheid krijgen ze ook... tenzij men aangeeft dat per fractie wordt gesproken. Want dit is de essentie, dus ik bied iedereen de mogelijkheid... tenzij wordt gezegd, en dat blijkt dan uit de ronde, of het per fractie kan. En ik ga achterin beginnen... Meneer Berens, dan ga ik over en weer naar mij toe. Meneer Berens, Dank u wel, voorzitter. Het is altijd aardig als u de spits af mag bijten. Want dan wordt er het beste geluisterd, heb ik begrepen. <tie> uh, voorzitter, de uitdrukkelijk gestelde vraag in het onderzoek is... ...heeft het handelen van wethouder Demmes geleid tot beïnvloeding van de besluitvorming gericht op het plan Watertorenplein? Zo staat dat letterlijk in het, uh, in het rapport, of liever gezegd in de onderzoeksopdracht. Er is daartoe onderzoek verricht naar de mailcorrespondentie tussen Demmers enerzijds via zijn gemeentelijke e-mailadres en de Watertoren CV van de Graaf en springt hij aan de andere kant. Er is geen onderzoek verricht naar de eventuele correspondentie via persoonlijke mailadressen. Of anderszins, terwijl er evenmin onderzoek is verricht naar het verdere mondelingen contact tussen partijen. Alle onderzoeken zijn ook slechts gericht op een uiterst beperkte periode. Een eerste conclusie geldt dan ook, het onderzoek is zeer en duidelijk te beperkt van opzet geweest. Er is maar een bescheiden deel onderzocht en een veel groter onderdeel niet. We kunnen verder en dieper ingaan op het onderzoek... en ook de rol van het college en zeker ook van de burgemeester in dit onderzoek... maar dat lijkt ons op dit moment zinloos. Duidelijk blijkt uit het rapport dat er innige contacten waren... tussen Demmers en Van de Graaf. Zowel Demmers als Van de Graaf ontkennen dit ook niet in hun weerwoord. Dat deze contacten innig waren... wordt ook nog eens een keer bevestigd door de weigering van Demmers... tot driemaal toe om een duidelijk antwoord te geven op mijn vraag... hoe hard nu eigenlijk de eerdere toezegging van Van der Graaf was... om zich te conformeren aan de uiteindelijke keuze van de Raad... zonder verder aanvullende eisen. Duidelijk is ook dat er innige contacten waren... tussen Van der Graaf, CQ, de Watertoren-CV en Springtij. Dit wordt nog eens in de reactie van Demmers ook benadrukt. Daarbij geeft Demmers als excuus aan... dat er ook contacten waren tussen Polman, AG en Dupont... en Libiazen en Volker Wessels... Uiteraard gaat deze vergelijking totaal mank. Dupont en Westers, Volker Wessels waren geen partij in de zin als eigenaar van de watertoren. Duidelijk is ook dat er voor ieder die maar enigszins heeft meegekeken aan dit dossier... dat er innige contacten waren tussen de raadsleden van GBZ in het verleden... dus ook het raadslid Demmers en Springtij. En dat er bij de leden van de fractie van GBZ in de tijd... een duidelijke voorkeur lag voor het Springtij-onderwerp. Het is voor ons dan ook de vraag van in hoeverre als je daarna wethouder wordt... ...in hoeverre deze duidelijke voorkeur nog een rol meespeelt in de afwegingen. Maar op grond van deze overweging is het voor ons duidelijk dat er geen gelijk speelveld was voor alle aanbieders. En dat was wel een noodzaak. inziens is het belangrijk te constateren dat er een kennelijk verschil van inzicht bestond tussen de Demmers enerzijds en de overige leden van het college anderzijds over de positie van de Watertoren CV. Demmers is van mening dat de Watertoren CV een bijzondere positie heeft, gezien de bepaling uit verkoop, de verkoopovereenkomst in het verleden, terwijl de overige leden van het college die mening niet delen. Vind, zij vinden dat er geen speciale positie is voor de Watertoren CV. Het is duidelijk dat Demmers hierin een verkeerde afslag heeft gevolgd en volledig voorbij is gegaan aan de afspraken die volg binnen het college gemaakt zijn. Ziepunt 79 van het rapport. En ten aanzien van de terughoudendheid bij zijn communicatie met externe partijen eh, daaraan voorbij is gegaan. En het, eh, in feite de afspraak om uitsluitend sluitend ambtelijk te corresponderen niet heeft opgevolgd. Het watertoerenplein dossier is door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren een uitergevoelig dossier geworden. In een zakelijke omgeving is het dan ook niet gebruikelijk dat een dergelijk dossier met grote regelmaat, zoals ook hier wekelijks, op de agenda verschijnt waarbij de laatste ontwikkelingen worden doorgenomen. Het niet melden van schending van het binnen het college gemaakte afspraken door Demmes is kwalijk. Maar de vraag hierbij toch is ook aan de overige collegeleden, gezien de gevoeligheid van dit dossier, of hier niet wat nadrukkelijker op toe hadden gezien had moeten worden. Ten meer, dat dit aspect ook... Al dan niet in speciale, de al dan niet speciale rol van de Watertoren CV... Eh, meerdere malen in de raads- en commissievergaderingen naar voren zijn gekomen. Het omgaan door Demmers met specifieke e-mails... is dat een kwestie van uiterst onhandig manoeuvreren... of is dit bewust gedaan? Dat kunnen wij niet beoordelen. We kunnen niet in het hoofd van Demmers kijken. De, speaker, de specifieke e-mails hebben wellicht niet geleid tot beïnvloeding van het handelen van de leden van de raad. Maar het is duidelijk dat het totale handelen van Demmers dat duidelijk wel heeft gedaan. Daar wil ik in eerste instantie even bij laten. Dank u wel. Dank u wel meneer Berendsen. Sprak u namens OPZ of gaat meneer Steegman straks het woord krijgen? Meneer Steegman. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik heb wel wat vragen. Vraagjes, met name over uw rol. Ten aanzien van, bijvoorbeeld van het vragen aan de commissie. Meneer Steegman, ja? wilt u dat ik u straks het woord geef of niet? Want ik had net gezegd dat ik heen en weer zou gaan en dan naar mijn kan terug. Laat ik het zo zeggen dat ik nog ietsje onder de gaspendaal heb liggen. En dat hangt een beetje ervan af. Hoe de verdere vragen gaan. Maar ik heb het, laat ik dit zeggen, ik heb het, uh, ja, het rapport toch met kleine puntjes van verbazing gelezen. Daar wil ik het even bij laten, voorzitter. Meneer Hendricks. Mevrouw Geurenson, namens de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, grotendeels kunnen we ons aansluiten bij hetgeen de heer Berends al heeft uh, gezegd in zijn eerste termijn. En de wezenlijke vraag die u ons wil stellen... en waar het college zelf al een antwoord heeft, voor zichzelf al een antwoord heeft opgegeven... is dat uh, u vraagt aan ons dat indien wij in meerderheid vinden... dat wij bij het besluit nemen van 28 juni zijn beïnvloed door de e-mailcorrespondentie... dat we dan eventueel een intrekkingsbesluit zouden moeten nemen of eventueel een nieuw voorstel. Dus de wezenlijke vraag is, is de gemeenteraad beïnvloed conform de gedragscode? De gedragscode is daar heel duidelijk over... Bij beïnvloeding of omkoping heeft een politicus zijn invloed op het besluitvormingsproces en of zijn stem laten kopen of beïnvloeden door geld, goederen of diensten die hem door anderen zijn gegeven of in het vooruitzicht zijn gesteld. Voorzitter, de vraag is dus heel simpel. Daar kunnen wij dus allemaal nee op antwoorden. De wezenlijke vraag erachter is eigenlijk, en daarom is de vraag eigenlijk helemaal verkeerd. Zijn wij... Mogel, hebben wij mogelijk een verkeerd besluit genomen of is er een verkeerd besluit genomen vanwege het ontbreken van informatie, vanwege het achterhouden van informatie of vanwege verkeerd voorgespiegelde informatie? Dat is de wezenlijke vraag die gesteld moet worden. Die is niet beantwoord met dit rapport. Daar blijft dus bij dat er een raadsonderzoek moet komen en dat het proces tot die tijd bevroren moet worden. Dat is ten eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keurinsson. Ik ga naar de andere kant. Mevrouw van der Veld namens GBZ. Mevrouw van der Veld. Geachte raadsleden, burgemeester, wethouders en secretaris... aanwezig op de tribune en luisteraars, kijkers thuis. GBZ hoeft niet te debatteren of het project uit de Vriese gehaald moet worden... Daar heeft GBZ al een duidelijk standpunt over. Het bestuursorgaan die het project in de vriezer heeft gezet... ...dient het er ook weer uit te halen. GBZ heeft het al eerder gezegd. In deze gemeente gebeuren veel zaken andersom. Wat is er nu feitelijk allemaal gebeurd? Het college heeft op vrijdag 6 oktober jongsleden vergaderd... ...in een spoedbijeenkomst over het feit... ...dat er door een onderzoek naar boven is gekomen dat wethouder Demmers intensief e-mailcontact heeft gehad met de heer Van der Graaf. Wat er tijdens deze collegevergadering besproken is, blijft voor de leden van de raad vooralsnog geheim. Volgens de voorzitter van het college mocht de heer Demmers contact opnemen met de fractievoorzitter van Gemeente Volgens wethouder Demmers is dat niet aan de orde geweest. Op maandag 9 oktober is er wederom een collegevergadering gehouden... waarin wethouder Demmers duidelijk is gemaakt dat hij zijn ontslag moest indienen... omdat men van mening was dat het intensieve e-mailverkeer echt niet kon. Wethouder Demmers heeft toen contact gezocht met de fractievoorzitter van Gemeente Belange Antwoord. Onder strikte geheimhouding is door wethouder Demmers medegedeeld dat hij onder dwang... Zijn ontslag moest indienen. Later die dag heeft de voorzitter van de raad en van het college... de fractievoorzitter van gemeente Belangen Zandvoort... wederom onder strikte geheimhouding voorzien van verdere informatie. En kon er kennis genomen worden van de inhoud van de e-mails. Diezelfde avond zijn de fractievoorzitters wederom onder strikte geheimhouding... geïnformeerd en werd ons medegedeeld dat de heer Demmers de volgende dag zou vertrekken... Ik blijf het altijd verkeerd zeggen: Malme, Mulme, ik weet het niet, om al daar een conferentie bij te wonen. Het college is akkoord gegaan, maar heeft wel geëist dat de heer Demmers niet namens de gemeente het woord kon voeren. De reis was toch al betaald. Annuleren zou niets opleveren en dus zou het weggegooid vergeld zijn. Dinsdag 10 oktober. De pers is ingelicht, middels een persverklaring waarin te lezen viel, en ik haal aan, het college was niet op de hoogte en is van mening dat de wethouder grenzen van de gedragscode voor de bestuurders van Zandvoort heeft overschreden. Deze handelswijze past niet bij de invulling van een integer bestuur. Een reactie van de heer Demmers daarop. Wethouder Demmers zegt dat zijn intenties zuiver waren en dat hij slechts vraagt van betrokken marktpartijen. Dit is, als het in het stuk is gekomen, de heer Demmers zegt dat daar had moeten staan contractpartij... Waar mogelijk wilde voorzien van antwoorden om het faalrisico van het traject te verkleinen om meer aspecten te kunnen belichten. Terugkijkend vindt Wethouder Demmers dat dit wellicht een verkeerd beeld zou kunnen geven. Ook verscheen in de pers: de woordvoerder laat weten dat hem sterk is afgeraden om de reis te maken, onder meer omdat de, beeld, dat de beeldvorming geen goed zou doen. Hij beheert ondertussen als wethouder geen portefeuilles meer en mag in mannen ook het woord niet voeren namens de gemeente. Daar zit een strijd met wat er ons verteld is. GBZ stelt dat er een debat moet plaatsvinden waarom de heer Demmers ontslagen is. Waarom en of dit terecht zou zijn. Maar nog meer of de juiste procedures gevolgd zijn. De voorzitter van de raad heeft als leider hoog ingezet. De drie wethouders zijn hem gevolgd. De stelligheid waarmee de voorzitter van de raad tijdens de raadsvergadering van 30 oktober de raad voorhield dat wethouder Demmers grenzen heeft overschreden waarbij de manier van besturen maar ook de spanning tussen besturen en juridische gevolgen daarvan die woorden werden gebruikt. Dat heeft de raad beïnvloed. En de dreiging met opstappen van de leden van het college... wanneer de heer Demmes terug zou keren in het college... natuurlijk nog, steeds, nog veel meer. En dat alles op basis van aannames. Was het een terechte actie? Natuurlijk kun je onderzoek plegen naar de aard van de contacten die er geweest zijn. Inmiddels is echter gebleken dat het integris, rapport onderzoek, sorry, het integris onderzoek uitwijst dat de contacten geen invloed hebben gehad op de besluitvorming. Dergelijke contacten waren in het verleden tussen wethouders en de eigenaar van de watertoren ook. Klaarblijkelijk is dit de wijze waarop de heer Van der Graaf correspondeert met wethouders van de gemeente Zandvoort. Zonder daar enig oordeel over te vellen, laat ik daar duidelijk in zijn. Is er onevenredige druk uitgeoefend op Demmers door de vier collegeleden? Zij hebben zonder goed te kunnen wegen, door het ontbreken van voldoende informatie... met betrekking tot feiten, omstandigheden en context, Demmers gemaand om op te stappen. En later nog een duit in het zakje te doen door zich zeer negatief over Demmers uit te laten in de pers. Heeft Demmers zijn mede-collegeleden bedonderd? Heeft Demmers de eed en beloften geschonden? Heeft Demmers vertrouwelijkheid en geheimhouding geschonden? Heeft Demmers de inschrijvers niet gelijk behandeld als het gaat om de plankeuze? Is Demmers niet integer geweest? Hiervan is niets gebleken. Door nu met het voorstel te komen om heroverweging niet voor te staan... maar de beleidslijn volgend uit het besluit van 28 juni jongsleden door te zetten... geeft het college impliciet aan dat de druk om op te stappen zonder recht en reden plaatsvond... Aangaande de beïnvloeding van de raad, tien raadsleden hebben reeds aangegeven niet beïnvloed te zijn. Blijft over de mailwisseling van 17 stuks, waarvan burgemeester Niekmeijer heeft beweerd dat deze mede voldoende grondslag waren om op ontslag aan te dringen. Is de raad door haar voorzitter juist geïnformeerd? Nee, haar voorzitter heeft haar fout tenentieus en vooringenomen geïnformeerd en op onterechte gronden geheimhouding op te, opgelegd aan het seniorenconvent. <kijkt> Aanknopingspunten voor strafrechtelijke vervolging ontbreken. Demmers heeft het college niet bedonderd. Dus een aangifte tegen Demmers of het ter vernietiging aanbieden van het besluit bij de kroon zijn dreigende en intimiderende uitspraken. Die één. ...van de kwaliteitsbegrippen van het lokaal bestuur... ...en een hoofdzaak van de burgemeester, namelijk... ...stabiliteit van het openbaar bestuur ernstig ondermijden. Ook heeft de burgemeester een gedeelte van de gemeentebelangenfractie... ...intimiderend benaderd met de tekst... ...er is nog veel meer. Wat dat meer is, dat blijft onbenoemd. De schrik zat er goed in bij de fractievoorzitters. Zij volgden gehoorzaam hun voorzitter met uitzondering van gemeente antwoord. antwoord. Het onderdwang genomen besluit van de Raad... ingegeven door de verstrekte tenentieuze informatie... veroorzaakte dat de meerderheid van de Raad... het later gevraagde vertrouwen aan Demmers niet schonk. De reden om zijn lot in de handen van de Raad te leggen... lag in de overtuiging dat het niet aan de burgemeester... of aan een college is om wethouders te ontslaan... of om op de stoel van een rechter te gaan zitten... Behalve, van de, behalve de fractie van gemeentebelangen Zandvoort liepen de overige partijen gehoorzaam mee in de gedragslijn van de voorzitter. Er werd gedreigd met het veroorzaken van chaos en het voltallig opstappen van de overige collegeleden. De burgemeester werd hier niet van uitgezonderd. Namens het college verwoorde wethouder Bluis deze chantage. Over het beïnvloeden van raadsleden gesproken... Een ingediende motie om in Demmers het vertrouwen op te zeggen en zijn wethoudersvergoeding reeds te verdelen onder zijn inmiddels ex-collega's kwam ter stemming. Ik moet er even een correctie in aanvullen. De motie te... tegen Demmers is niet in stemming gebracht, maar het tweede deel wel. <kijkt> Demmers wilde zijn eigen fractie niet laten kiezen en diende alsnog voor het blok gezet zijn ontslag in zonder het op een stemming aan te hoeven laten komen. Geachte collega raadsleden, bent u, zoals de voorzitter vaak propageert, in positie gebracht? Heeft u kunnen reflecteren op de gang van zaken? Heeft u zich kunnen uiten zonder last en ruggespraak? Bent u gaan twijfelen over uw keuze ten aanzien van de plankeuze? Kortom, hoe voelt u zich nu? Demmers heeft het project Watertoren. ...plein en toren naar de afronding geleid tot besluitvorming aan toe? Is zijn handelen verkeerd geweest? Zijn die mails reden voor ontslag? Zijn de onderzoekskosten, inclusief het voorgestelde raadsonderzoek... ...van 100.000 euro plus wachtgeld gerechtvaardigd? Kunt u dit uitleggen aan uw achterban? Wij van GBZ kunnen dit niet. Het zijn de door u gekozen wethouders als deze kwestie van ons in ieder geval... ...klaarblijkelijk zo onbehoorlijk is afgehandeld. Hoe waardeert en beoordeelt het college dan toekomstige situaties... omtrent zaken, kwesties en personen? GBZ heeft het coalitieakkoord getekend. En daar staan afspraken in. En wel de volgende. De eerste. Onderlinge verhouding, raad en college verbeteren. Het tweede. Hard op de inhoud. Warm op de relatie. Negativiteit ten opzichte van elkaar ten alle tijden vermijden. Ook al mooie. Beeldvorming van en het vertrouwen in de Zandvoortse politiek verbeteren. Spijtig genoeg hebben wij moeten constateren dat deze afspraken verdwenen zijn uit het collectieve geheugen van deze coalitie. En daar wil ik het bij eerste instantie bij laten. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Ik ga naar de andere kant. Mevrouw Rietkerk. Dank u wel, voorzitter. Ik wil uh, twee zaken scheiden in het uh, betoog van, uh, van de GBZ. Bij ons zijn twee, twee zaken aan de orde. De eerste zaak is hoe heeft de wethouder zich gedragen bij het college en hoe heeft zich dat verhouden met de mailwisseling die er plaatsgevonden heeft tussen de partijen. Daarvan heeft het college gezegd... hij heeft de integriteit geschonden... heeft de gedragscode geschonden. Dat is één zaak. En op die ene zaak hebben wij gereageerd als raad... en het college wilde opstappen... en wij hebben gezegd... anders gaan wij een motie van wantrouwen indienen. Dus dat is de reden waarom dat in mijn... Op, in mijn visie de wethouder... ...opgestapt is. Dat is één ding. Daarnaast kwam bestuursorgaan burgemeester met een onderzoek. En dat onderzoek had één vraag. En die ene vraag is uiteindelijk niet beantwoord in het hele onderzoek. Daar mogen wij nu over beslissen. Wij mogen nu zeggen... Gaan we door? Gaan we het ontdooien? Dat zijn vragen die wij nu mogen beantwoorden. En daar wil ik het in eerste instantie even bij laten. Uh, mevrouw Rietkerk, heeft u daarmee iets gezegd over die laatste vraag op dit moment? Of heb ik dat gemist? Heeft u iets gezegd of u bent beïnvloed of niet? Uiteraard ben ik niet beïnvloed, want ik heb niet op springtijd gestemd. Dus ik okay. ben niet beïnvloed. Goed, dank u wel voor die duidelijkheid. Ik ga naar de andere kant, de fractie van het CDA. Meneer Beelen. Voorzitter, hartelijk dank. Um, het CDA zal... Ik, ik weet niet, de heer Cohen. Volgens ja, mij bent u ook eerst. Mijn ja, voorzitter. Dan ook. Mijn, mijn, ik dacht dat mevrouw Van der Veld had gezegd... namens de fractie ja. van GBZ te praten. Meneer thuis... Cohen. Ja. Even kort... Uh, ik ben zeker niet beïnvloed. Ik voel me ook helemaal niet beïnvloed. Ik vind het nog steeds het beste plan. Dat ook nog een keer. Ten uh, tweede, het rapport. Nou, ik vind het uh, eigenlijk uh, ten eerste te duur. Het is onnodig. Het is onvolledig. Ja, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Uh, punt drie. Het rapport is bepaald geen diepteinvestering. Dus die 30.000, ja, is voor de gemeente leidt het mij gewoon helemaal uh, in het water gegooid geld. Ten vierde, meneer de burgemeester, als u niet zo hard gelopen had, dan hadden we hier vanavond niet gezeten. En ik zal daarom ook een stukje citeren uit een voor u bekend verhaal. De burgemeester zegt namelijk, ik sta voor een zorgvuldig, open en transparant handelen... Met als doel om recht te doen aan niet alleen voor, uh, verordeningen, procedures, wet- en regelgeving, maar ook aan de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur en de uitlegbaarheid van het handelen van een burgemeester. Nou meneer de burgemeester, ik snap er helemaal niets meer van. En ook de betrouwbaarheid is verre in deze te zoeken. Ik wil besluiten met, we hebben nu een stukje geld in het water gegooid door dit onzinnige onderzoek te laten doen. Nu gaan we vervolgens weer praten over een nog duurder onzinnig onderzoek. Nou, mijn mening is, het hoeft niet. En ik, Je zou de vraag kunnen stellen, buiten, buiten de raad om, wie heeft nou behoefte aan een dergelijk onderzoek, wat ook nog zo duur is. Ik wil het hierbij even laten. Dank u wel, meneer Pohen. Meneer Beelen, we waren bij u gebleven. Gaat u verder? Voorzitter, hartelijk dank. Um, mijn collega Kees Metten zal ook het woord voeren. We hebben, allebei zullen wij uh, ons onze visie op dit geheel geven. Um, voorzitter, dank u wel nogmaals. Um, ja, het rapport hebben we allemaal gelezen. En ik denk, eerlijk gezegd dat dit een, een beeld geeft van een ontluisterende handelswijze van een wethouder... die in dit dossier bepaalde regels... bepaalde afspraken die we met elkaar hebben gemaakt... volledig aan zijn laars heeft gelapt. En voorzitter, ik voel mij echt waar in de zijk genomen. En ik weet dat het een woord is dat je niet hier in deze gemeenteraad zou moeten gebruiken. Maar ik denk dat het wel een woord is dat heel goed mijn gevoel... in dit hele geheel uh, omschrijft. Want... In dit geheel hebben wij echt met elkaar afspraken gemaakt... en hebben we met z'n allen de schouders onder een project gezet... waarin we de beste bedoelingen hebben gehad. Waarin we commissievergaderingen hebben bijgewoond, raadsvergaderingen hebben georganiseerd. We hebben met bijeenkomsten met bewoners gesproken. We hebben hier met elkaar heel vaak gesproken. En iedereen had de visie en de gedachte dat we hier een heel mooi project van zouden kunnen maken. En we hebben afspraken gemaakt dat we dat op een open en transparante wijze zouden gaan doen waarbij het college geen voorkeur zou hebben. En tot mijn grote spijt moet ik dan nu constateren... en in die mails was het al enigszins duidelijk geworden... maar in het rapport is dat nog vele malen duidelijker geworden... dat wethouder Demmers een bepaalde, ja, een bepaalde visie heeft op zijn handelswijze... en op, op, op hoe, hij dit rapport, hoe hij het waardertossier tot een goed einde zou moeten brengen. En voorzitter, ik kan, ik, kan, ik, kan, ik kan daar niet bij met mijn hoofd, echt niet... Ik lees het en dan denk ik bij mezelf, hoe is dit mogelijk? En anders dan u allen hier ben ik genoemd in deze mails. En ik zou toch wel één ding heel erg duidelijk willen maken. Ik heb nooit de heer de Graaf uh, een mail gestuurd. Dat heeft hij gedaan. En ik vind het te bizar voor woorden, echt waar te bizar voor woorden... dat een marktpartij, want dat was in feite de heer de Graaf... want die heeft altijd onder één hoedje gespeeld met springtij... dat hij een mail doorstuurt naar de heer Demmers... dat de heer Demmers vervolgens zijn visie, zijn uh, advies geeft... over een e-mail van de marktpartij aan één raadslid. Aan geen enkel ander raadslid is dat verstuurd. En vervolgens worden er nog uh, uh, opmerkingen geplaatst... door een springtijarchitect. Voorzitter, ik vind het te bizar voor woorden dat, dat die mails... zoals die nu naar buiten zijn gekomen... hoe, hoe dat gegaan is, daar kan, ik, daar kan ik met mijn hoofd niet bij... Um, ik moet ook zeggen dat ik het ook absoluut niet uit kan leggen... naar al die mensen die hier in Zandvoort uh, bij dit project betrokken zijn geweest... of in ieder geval de krant hebben gelezen. Het is heel simpel. Um, de wethouder heeft een hele scheve schaats gereden. Ik voel mij in de zijk genomen. Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel andere mensen zich in de zijk voelen genomen. En het rapport zelf, daar heeft de heer Berens het een en ander over verteld. Maar het is een, een gevoel, voorzitter, wat ik hier heb. Um, en... Het rapport geeft daar een aantal aanwijzingen voor. Ik moet zeggen dat het rapport op een bepaalde manier ook een beetje zwak was. Er staan veel open eind in, zonder duidelijke conclusies. Maar dat komt ook door de vraagstelling die hier, is, die hier al is besproken. En als u dan vraagt, ben ik beïnvloed? Nou, Als we de definitie van mevrouw Gurensen en van de gedragscode moeten aanhouden... nee, dan ben ik niet beïnvloed. Maar heeft het invloed gehad op mijn denken... Op, uh, ...op dit alles. Natuurlijk heeft dat invloed gehad, want ja, ik heb die mails gehad... ...en de heer Demmers heeft op die manier wel degelijk zijn stempel gedrukt... ...hoewel ik uiteindelijk wel voor een ander plan ben gegaan. Voorzitter, ik uh, zou het voor deze termijn uh, hierbij willen laten. Dank u wel. Ik vergeet de microfoon aan te zetten. Dank u wel, meneer Belen, meneer Metters. Ja voorzitter, uh, dank u wel. Uh, ik wil in eerste instantie uh, toch wel opmerken dat we hier vanavond uh, in mijn beeldvorming, in de CDA beeldvorming, bij elkaar zitten. Uh, uh, omdat uh, de mailwisseling uh, door de heer Demmers, gevoerd tussen V en Springtij, uh, dat dat uh, boven water kwam via een WOP-verzoek van, uh, van mensen uit Zandvoort. En dat vervolgens geleid heeft tot het rapport Integers. CDA ja, vindt het van essentieel belang om dat op te merken... omdat dat de reden is waarom we hier nu bij elkaar uh, uh, zitten. Uh, en dat betekent, als je dan vervolgens naar dat rapport kijkt... Uh, dat het wel degelijk zo is dat in het rapport genoemd wordt... Uh, dat die contacten uh, invloed hebben gehad op de aan de gemeenteraad verstuurde informatie. Punt. En dat, uh, uh, dat is zo. Uh, mijn collega Jan heeft net uitgelegd hoe hij dat zelf ervaren heeft... in een medewisseling die hij gehad heeft... En het zal duidelijk zijn dat het CDA dus uh, blijft bij het standpunt wat eerder ingenomen is. Dit kan niet, deze bestuurstijl, uh, die kan niet. Je kunt dat verschil tussen drie gelijkwaardige partijen niet op deze manier tot uitdrukking brengen in uh, e-mailwisseling. Uh, dus uh, ik kan dan ook volledig niet vinden in hetgeen dat hiervoor door GBZ gezegd is... Ik wil het daar in eerste instantie uh, bij laten. Uh, en ik kom dan wel terug op de initiatief in tweede instantie, uh, voorzitter. Excuus, meneer Metters, heb ik u iets te horen zeggen over of u wel of niet beïnvloed bent? Uh, ik constateer dat... Uh, ik ben beïnvloed. Iedereen is beïnvloed. Uh, uh, en daarom vind ik de vraagstelling, en dat is net gezegd door uh, mevrouw Keuns en ik kan me daar ook in vinden, niet handig. Het rapport vind ik ook... Uh, ...weinig waardevol uh, wat dat betreft. Hij is niet handig omdat zoals wij hier volgens mij bij elkaar zitten... ...en dit is suggestief wat ik doe... ...maar elk mens is, uh, uh, heeft natuurlijk uh, uh, informatie... ...en daar gaat hij verschillend mee om... ...en dan heb je ook nog eigen standpunten... ...en dat mixt zich allemaal. Dus dat is de essentie van de zaak niet... ...want ik ben niet zo kapot van die vraagstelling... ...de essentie van de zaak voor het CDA is... ...dat deze stijl van besturen... ...in dit dossier waar afspraken over gemaakt zijn niet kan... En dan ben ik in die zin beïnvloed doordat de informatie niet volledig gekomen is. Uh, als u nu vervolgens zou, graag zou willen weten... maar ik doe het niet, want ik vind de vraagstelling niet correct. Wat ik er dan zelf uh, van vind. Ik heb uh, al die periode, uh, al die jaren dat we bezig zijn aan dit project... heb ik hier aan meegedaan uh, in de volle overtuiging om er wat goed van te maken. Dat betekent uh, heel veel bijeenkomsten, veel vragen stellen... Opening openingvragen naar financiële onderbouwingen, Een maquette hier met elkaar, bewonersavonden bezoeken en zo. Dus dat is op die manier gegaan en die informatie heb ik tot mij genomen. En ik heb dus gestemd zoals ik gestemd heb. Maar ik ga niet in op, de, op deze vraag, want ik vind hem onjuist. Dank u wel. Dan is dat duidelijk. Dank u wel, meneer Metters. Ik ga naar de andere kant. Meneer Paap. Ja, dank u, voorzitter. Sociaal Zondvoort wil weten van het college wat ze zelf van dit rapport vinden. En de vraag aan de burgemeester waarom heeft u tegen integers gezegd dat het beter is om geen raadsleden te bevragen. Waar was u bang voor? Waarom heeft u zich bemoeid met integers? Welke invloed heeft u in gehad? <tie> Voorzitter, Sociaal Zandvoort heeft niets te verbergen. Oktober hebben wij al gezegd dat Sociaal Zondvoort door niemand onder druk gezet is. Ook niet door mails of andere correspondentie om een bepaalde keuze te maken. We hebben in ieder geval een zuiver besluit genomen. Zelfs onder een eet kunnen wij dat verklaren. Wij zijn niet beïnvloed en staan nog steeds achter onze keuze. Voorzitter, verzoeken. Uh, uh, ja, voorzitter, het rapport, ja, dat heeft, uh, uh, ja, het zegt alleen dat het enigszins uh, uh, invloed gehad heeft uh, op de procesgang met al die mails en dergelijke. En verder uh, staat er eigenlijk heel weinig in. En dat valt me wel tegen eigenlijk. Wat ik wel vind, dat de transparantie heel ver te zoeken is. Ik ga maar meteen door, voorzitter, dan ben ik ook maar meteen klaar. Het is van groot belang dat het raadsonderzoek naar de watertoren doorgaat. En voorzitter, watertorenplein uit de ijskast of niet, dat is aan u als college, u heeft deze er ook ingezet. Wat sociaal zandvoort betreft, wacht eerst het raadsonderzoek af voor de zuiverheid van het hele proces om daarna verder te gaan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Meneer Veltjes. Ja, dank u wel, voorzitter. Op de eerste vraag, eigenlijk, van, ben ik beïnvloed? Nee, ik ben niet uh, beïnvloed. Al zijn we wel door derde partijen, zijn we allemaal bestookt met mails voor beïnvloeding. Ik heb me daar niks van aangetrokken. Ik heb met overtuiging heb ik, uh, gestemd. En dat was een aanleiding van het... Uh, het financiële rapport van Kuipers, dat gaf mij de doorslag. Het uh, hele rapport, toen ik het geweest had, dacht ik van, wat moet ik ermee? Ik verwachtte er niks van, ik denk misschien word ik iets verwijzen van, maar nee. Het is enkel dus, uh, de, ja, de mailwisseling is uh, heel erg onhandig. En er was, uh, nou ik begrepen heb, afgesproken in het college dat er dus uh, heel voorzichtig mee omgegaan werd. En wat ik dan ook nog vind eigenlijk, uh, de heer Demmers heeft gezegd dat je moet met, uh, goed met je partner omgaan. In dit geval watertoren CV. Maar ik vind ook, je kan ook te ver gaan. Dank u wel. Dank u wel meneer Veltries. Ik ga naar de fractie van D66, Eén woordvoerder of... Uh, ja, ik zal namens onze fractie het woord voeren. Uh, allereerst over de vraag of uh, er invloed is geweest op onze fractie. Nou, we hebben toentertijd uh, de keuze gemaakt voor het plan dat aan de hand van de ambtelijke toets het beste uit uh, de bus kwam. En dat was het plan van Springtij-architecten. We hebben toen onze keuze gebaseerd op inhoudelijke gronden. Uh, we zijn ingegaan op uh, de ruimtelijke kwaliteit, het woonprogramma... Uh, duurzaamheid nou, en, en, en andere kaders. Nou, uit het rapport van uh, Integris hebben we kennis genomen van het feit dat de ambtelijke toets niet is uh, beïnvloed door de correspondent van de heer Demmers. En um, wat betreft de vraag of onze fractie beïnvloed uh, is, um, uh, is het antwoord ook nee. Um, dan nog. Um, ja, we willen ook uiteraard wel weer ingaan, um, over uh, of ingaan op. Het vertrek van de heer Demmers. Ik denk dat het belangrijk is om hier een open dialoog over te hebben... waarom wij vinden dat het terecht is dat de heer Demmers ontslag heeft genomen. Want we vinden de correspondentie niet goed te praten. Het college zou mede aan de hand van een kader kaderstellen, een consultatie van de raad... een nieuwe afweging van de planselectie maken. Alle drie de partijen kregen daarbij de gelegenheid hun plannen te presenteren. Gelijke kansen. Wat ons betreft hoort daarbij niet de gevoerde uh, correspondentie van de heer Demmers. En dat het onderlinge vertrouwen binnen het college hierdoor is geschaat, begrijpen wij. En uh, dat het vertrek van de heer Demmers noodzakelijk was, begrijpen we. En daar draait het om. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. En dan tot slot, meneer Posten. Ja, het zal wel als, als een schok hier binnenkomen, maar mij is het meest erg gebeurd... Wat een politicus in zijn vrije tijd, of zo mag ik het wel noemen, is gebeurd. Dat ik werd beschuldigd dat ik geld heb aangenomen van de partij. Ik doe die noem ik niet bij naam. En uh, ik zeg, hoe kom je daar nou bij? Dan ga ik naar de burgemeester. Dat was mijn eigen fractielid. Hij wilde zo graag fractievoorzitter worden. Heb ik hem toegezegd, want u weet zelf, ik heb CICI gehad. het CICITE-verlof gehad. Mijn vrouw zegt, wat, is, het, het is een vriend van een huisvriend. Meneer, meneer Posten. Ja, ik meneer Poster. Niet, maar ik zeg nee, meneer Poster. Ik, ik heb uw microfoon even uitgezet omdat we hebben het hier over het Watertorenplein en niet over, uh, ja, laat ik ze privézaken noemen. Nee, want u heeft het over beïnvloeding. En ik beïnvloed dus. Maar goed, ik, ik, maar u weet we wel hoe de, hoe de zaak zit met meneer de. Meneer de voorzitter, de, nee, meneer ik meneer, maak ernstig bezwaar tegen deze de uitlatingen van meneer Posten. Meneer Berensen, ik heb nu u niet het woord gegeven. Uh, ja, ik, ik, dames en heren, leden van de raad. Ik twijfel even of ik schors gelet op de situatie die er is. Nee, maar dat is even... Uh, ik neem u gewoon mee in de gedachten die op dit moment uh, bij mij rondgaan. Mijn voorstel zou zijn, meneer Posten. Beperkt u zich tot uh, het debat? En er mag natuurlijk best wel wat omheen worden gezegd. Uh, dat is ook al gebeurd. Dus daar heb ik ook ruimte voor geboden, dat is ook emotie, maar niet op deze wijze. En meneer Beertens, ik heb u gehoord, maar ik wil hem even op deze, dit moment zo parkeren. Ik stel voor om even te schorsen, meneer de voorzitter. Goed. Nou, dan gaan we even schorsen. Making a way, making a way through the crowd. U bent uh, ingeschakeld op uh, ZFM Radio en uh, u luistert niet naar Alternative FM... zoals u wellicht gewend bent op dit tijdstip en op deze dag. Maar dat komt doordat er een extra raadsvergadering is ingelast... Over, naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Integris... over uh, en alle gevolgen daarvan en over het handelen... ...van ex-wethouder Demmers. Um, er is nu een schorsing, dus we gaan straks even overschakelen naar het nieuws. En um, dan komen wij na het nieuws weer bij u terug... ...in de hoop dat de schorsing voorbij is. En anders dan luisteren we gewoon gezellig nog even een stukje muziek... ...voordat het zover is. ZFM Radio, de raadsvergadering in de gemeenteraad van Zandvoort. JFM wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Lot Lewin met het NOS Journaal. In Sneek zijn twee jongens van 16 en 17 opgepakt in verband met het doodsteken van een man. De man van 39 werd vanochtend aangevallen. Volgens ooggetuigen gebeurde dat bij hem thuis. Liep hij naar buiten en zakte die daar in elkaar. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft de hele dag gezocht naar de daders. Volgens Omroep Friesland is het mogelijk dat de steekpartij te maken had met een ruzie over drugs. Vier kinderen zijn in Frankrijk overleden toen een trein tegen een schoolbus botste op een spoorwegovergang. 19 anderen raakten gewond bij het ongeluk. Zeven van hen zijn er slecht aan toe. Het gebeurde in de buurt van de stad Perpignan in Zuid-Vangrijk.